De Egyptische minister van Justitie verwacht dat president Morsi het vanavond met de rechters van de Hoge Raad eens wordt over een beperking van zijn volmachten. Egypte is sterk verdeeld over het decreet dat Morsi donderdagavond uitvaardigde, waarin staat dat hij zijn besluiten niet meer door rechters zal laten toetsen. Het voorstel van de Hoge Raad is om de president alleen voorlopig bepaalde zaken volmacht te geven. Als er vanavond een compromis wordt bereikt, gaat de staking van de rechters morgen waarschijnlijk niet door. Voor morgen zijn grote manifestaties pro- en contra-Morsi aangekondigd. Prinses Maxima heeft de Prins Bernhard Cultuurfonds prijs uitgereikt aan trendvoorspeller Liedewij Edelkoort. De oeuvreprijs voor mensen die zich inzetten op cultureel gebied werd uitgereikt in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Edelkoort kreeg de prijs omdat ze volgens het fonds toonaangevend is voor de wereld van design en mode. Ze kreeg onder meer een bedrag van 150.000 euro. Met de helft daarvan mag Edelkoort doen wat ze wil. En de andere 75.000 euro moet ze besteden aan een cultuurfonds op naam. De winnares heeft gekozen voor het Hybrid House. Een fonds dat zich inzet voor de samenwerking tussen wetenschappers en kunstenaars. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog. Morgen overdag weer veel bewolking, met mogelijk in het noorden weer buien. En het wordt een graad of negen. Dit was. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZNN. Met nu Golden ZFM.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 Ik laat jou alle nachten, dat ik tranen om jouw ontvouw heb gestort. Maar onthoud je dan, ik zal geduldig wachten tot lach, omdat jij ook belazerd wordt. En de leraar die me altijd placht te dreigen, jongen jij komt nog op het verkeerde pad. Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen, dat wil zeggen, hij heeft toch gelijk gehad.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 Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering, een live aflevering van Golden CFM, het gauwoud programma van de lokale radio in Zandvoort. En ik uh, heet van harte welkom Pascal van der Beek. En hey, goedenavond Joop. Leuk dat je er bent, ja, want anders was het programma niet doorgegaan. Hey. Ja, Mijn eigen Sjolf en Robby, die is er weer eens een keertje niet. Voor nee. de zoveelste keer. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, ja. Wij zijn blij dat er meer technici ja, zijn daarvoor ja, toch? Ja, ja. <laughs> Goed, we begonnen met uh, een, een nummer uit 67. Het testament van Boudewijn de Groot. toen de tijd een, een behoorlijke hit geweest in Nederland. En ik zal u vast verklappen dat de rest van de nummers die wij vanavond... Uh, voor u willen gaan draaien zoals dat eigenlijk heet uh, komt ook uit 67 komt van een en dezelfde uh, cd en die heet, cd heet uh, Six Keys en dan disc nummer 5 Nummer 67. We gaan zo meteen door met drie nummers weer achter elkaar. Matthew en Son van Cat Stevens. En Stevens, ja, dat is natuurlijk een, een, een, een jongen die heel veel gedaan heeft. Hij laat zich tegenwoordig Yusuf Islam noemen. Zijn zoon heet ook Islam. En die heeft ook wat nummers gemaakt. Maar wij nummers van Cat Stevens. En dat is dan Matthew en Son. Vervolgens Engelbert Humperdinck met The Release Me. En Jimi Hendrik. Jimi Hendrix, oh, moeilijk woord. Uh, met zijn experience met HGO. Hey Laat ze maar horen, Pascal, alsjeblieft. Gaan we doen. Hé, hey, niet met mijn muis. be late for Matthew and son, he won't wait, watch them run down the platform, one, and the 8.30 train to Matthew and son, Matthew and son, the worst they've ever done, there's always something new, the pop in your head, you take them to bed, you're never They've been working all day, all day, all day There's a five minute break and that's all you take For a cup of cold coffee and a piece of cake Matthew and Sam, the work's never done There's always something you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 Matthew and Song Matthew and Song Matthew and Song I'm there been working all day, all day. Let me go. again. grote Jimi Hendrix met zijn experience met Hey Joe. Helaas veel te vroeg uh, overleden. Uh, ik laat nu even Pascal zijn gang gaan. Zijn goddelijke gang gaan zelfs. Want dan kan ik daarna weer even gaan kijken wat wij vervolgens gaan doen. En, uh, ik zet hem even over wat anders, want dat gaat eerst gebeuren, uh, Pascal. Mag ook. Ja, dat ja. is gewoon keihard waar. En uh, dan zetten we die even stop. En dan gaan we even terug. Want we werken tegenwoordig met de PC... En dan hebben wij daar Windows Media Player. En die gaat eigenlijk automatisch door met het volgende nummer. En dat willen we even niet. Nee. Het volgende nee. nummer dat wij gaan voor, voor u laten, willen laten horen is uh, I'm a Man. Van de Spencer Davis Group. Een groep die uh, heel veel uh, grote mensen heeft voortgebracht. Waaronder Stevie Winwood. Die uh, natuurlijk ontzettend bekend is in uh, het, het hele... Uh, ja... Uh, Jazz, blues en dat soort zingen, dingen. En uh, hij begeleidde onder andere uh, blues als Maddie Waters, John de Hooker. Uh, tijdens hun tournees in Engeland. En hij zou zelfs Jimi Hendrix hebben leren improviseren. Nou ja, het bekendste nummer waar, waarin uh, Winwood meegespeeld heeft is dan I'm a Man. En dat draaien we zo meteen voor u.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 ...dat je hem wel natuurlijk weer... ...naar nou, je andere scherm. Het gouden oude programma van onze lokale radio. En dat, uh, ja, dat, dat, dat willen wij weten. Gewoon elke twee weken live vanuit de studio uh, op de hoek van, het, uh, van de Kruisstraat. En het Gasthuisplein zitten we dan, dan hier. En ik ben er in ieder geval in principe altijd bij. We gaan door met uh, weer drie andere nummers. Als eerste Marvin Gaye met It Takes Two. En dat is dan featuring Kim Weston. Eh... Uh, geen idee wie het is. Ik kan het opzoeken. Heb er totaal geen zin in. En dan. <laughs> ja, ja, ja, ja, Vervolgens Armand. Ja, als ik zeg. Uh, Herman George van Loenhout. weet geen mens in Nederland wie het is. Misschien zijn familie, maar daar houdt het ook echt helemaal mee op. Maar als ik zeg daar tegen. Armand. de Nederlandse protestzanger. die ook wel de Nederlandse Bob Dylan genoemd wordt. ja, dan, dan krijgen we aansloes. Nou, dat hebben we dus gedaan. We gaan uh, voor u zometeen draaien. Ben ik te min. Het is een allergrootste hits geweest uit 67. En uh, ja, u kent het absoluut. En daarna um, als laatste van dit volgende uh, de trio. Whistling Jack Smith. En dat was een, een, Die had een, een hit. En is volgens mij een one-hit wonder geweest. En 67. I was Keizer's Bill's Batman. We gaan er naar luisteren, Pascal. Gaan we doen. a dream.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 Natuurlijk. Uh, I was Kaiser Bills Batman. Van Whispering Jack Smith. En dat slaat natuurlijk op zijn uh, gefluit. Uh, Pascal. Goed. Goh, waarom had ik dat nou door? Dat, ik heb ja, geen dat idee. Jij nee, moet even hier stoppen denk ik. Hè? Ja ik moet mensen even terugzetten. Ja, oh, nou, ja, nou goed. Uh, dan gaan we, we, gaan, uh, ja. we gaan weer even kijken. Puppet on the String. U kent het ongetwijfeld. Een grote hit van Sandy Shaw. Die op het... Uh, uh, Europese Songfestival, dit nummerzong. En dat deed ze op Blote voeten. Daar is ze echt helemaal bekend om geworden. Je staat er van te kijken. <laughs> ja. De blote voetjes. De, de, de blote voeten, dame. Sandy Shore, dat, uh, de Britse, die uh, eigenlijk uh, Sander Anne Goodrich heet, en uh, nog steeds bezig is. Weliswaar niet heel fanatiek meer, maar ze treedt nog regelmatig op. Vervolgens de Turtles. En wat kan je over de turtles vertellen? Wel, Het is een, een groep uit Los Angeles, Californië. En die is bekend geworden in de jaren 60 van de vorige eeuw. En het bekendste singletje dat zij hebben gemaakt is Happy Together. En uiteraard nemen wij dat vandaag voor u mee. En vervolgens Manfred Man. Daar hoef ik helemaal niks meer over uit te leggen, Manfred Man. En later werd dat Manfred Man's Earth Band. Helemaal goede muziek. Maar dit is dan echt wel heel erg commercieel geweest. Haha, set de clown. Ga zo in starten. I wonder if one day that you'll say that you care if you say you love me madly, I gladly be there like a puppet on the street. Like a merry-go-round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 Imagine how the world could be so very fine, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice.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 is natuurlijk een HZ de Clown van Men's and Men. Het was min of meer een antwoord op de Death of a Clown van uh, Dave Davis van The Kings. En uh, The Kings komen we later nog even tegen. Dat is in het volgende groepje. En we gaan, uh, ik wil even terug als, alsjeblieft. als ga je die ja, ja. Uh, Want uh, die hebben ook nog veel meer muziek gemaakt natuurlijk The Kings. Behalve natuurlijk uh, als, uh, als solo albums. We gaan door met uh, Supremes met uh, The Happening. Prachtig mooi nummer, helemaal geen probleem. Vervolgens dan de Kings met The Waterloo Sunset, en daarna hebben wij het over Ronnie en de Ronnies. En dat heeft even geduurd, Pascal, voordat we ja, nou. de informatie te pakken hadden. Ja, maar we, maar we het hebben het, het wel. Dat lukt wel. Uh, een van de, de eerste Nederlands talige beatnummers werd gezongen door Ronnie Schutte. In 1967 hadden Ronnie en zijn Ronnie's een groot hit met Beestjes. Ja, en ik denk dat een heleboel mensen dat absoluut wel kennen. De meeste nummers van Ronnie en Ronnie's werden geproduceerd door Peter Koelewijn. Dus ook weer een hele bekende Nederlander die aan de wieg heeft gestaan van dit soort muziek. Um, hij uh, uh, had een, een talentenjacht gewonnen, uh, georganiseerd door Peter Koelewijn. Tenminste, nee, die nam daarna contact met hem op. En, en daarna werden een paar nummers uh, geschreven. En dan de grootste hit is geweest... Beestjes. Zullen we dan gaan luisteren, Pascal? Gaan ja, we doen. Ja, helemaal goed.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 Als ik gedronken heb, ja, ja. allemaal beestjes, ja, ja, ja, ja. zo veel beestjes om me heen. Ze komen zelfs als ze komen heen met duizend beestjes, allemaal beestjes om me heen. Die hele kleine minuscule diertjes. Ja, die krijg je als je een bak. Te veel op het persoon. Dan je dus in de neus, ja. <laughs> ja, goed. Het uh, waren natuurlijk uh, Ronnie en de Ronnie's waar we het uh, zojuist over hebben gehad. Luisteraars, het schiet alweer een aardig in de We hebben nog maar een paar minuten. En Toch willen we nog eventjes het een voor u gaan doen. We willen in ieder geval nog eventjes de Tremolo's uh, gaan uh, laten horen. Silence is Golden, uiteraard, een hele grote hit uit 67. Uh, we proberen nog high-out van de Jeff Beck. Ja, ik ben bang dat A oh Shade of Pearl van Proco niet meer aan de beurt gekomen, Pascoe. Nee, ik weet niet meer. We Dat gaan het, het gewoon proberen in ieder geval: uh, Tremlow Silence is Golden, Jeff Beck, Bekahio self Lining. u ervan genoten heeft. Pascal, bedankt dat je hier was. Alsjeblieft, ja. Voor je technieke skills, zoals dat tegenwoordig heet. We gaan eruit. Over twee weken zijn we er weer en dan hoop ik weer een gast voor u te hebben. We gaan eruit met High Ho Silver Lining van Jeff Beck. Graag tot de volgende keer.